7 uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. De man die donderdag vijf militairen doodschoot in de Amerikaanse stad Chattanooga. was al lange tijd depressief. Dat staat in een verklaring van zijn vader en moeder. Ze schrijven dat het ze zeer veel verdriet doet dat zijn pijn heeft geleid tot dit afschuwelijke geweld. De schutter opende donderdag het vuur bij een basis voor reservisten. Daarbij kwamen vier militairen om het leven. Een vijfde overleed gisteren aan zijn verwondingen. Na de aanslag werd de schutter door de politie doodgeschoten. Het motief voor de aanslag is nog onduidelijk. In Egypte zijn vijf militairen gedood bij een aanval door extremisten. De vijf kwamen om het leven toen militaire controleposten... in het noordelijke deel van de Sinaï werden bestookt met mortiergranaten. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door islamitische staat. In het noorden van de Sinaï voert Egypte al langer een strijd tegen opstandelingen... die zijn gelieerd aan IS... Sinds 2013 heeft IS honderden soldaten en politieagenten gedood in het gebied. Nabestaanden van de passagiers die omkwamen bij de ramp met het Germanwings toestel... zijn boos op moedermaatschappij Lufthansa. De maatschappij biedt elke nabestaande een schadevergoeding van 25.000 euro... maar de families zelf vinden 200.000 euro een passender bedrag. Dat zegt een advocaat vandaag in de Duitse krant Bild am Sonntag... De nabestaanden vinden dat het bot van Lufthansa... geen recht doet aan het leed dat ze is aangedaan. Eind maart liet de co het vliegtuig van Germanwings... dat van Spanje op weg was naar Düsseldorf... bewust neerstorten in de Franse Alpen. Alle 150 inzittenden kwamen daarbij om het leven. Bij de Duitse stad Hannover moeten vandaag zo'n 16.000 mensen hun huis uit... omdat er drie bommen uit de Tweede Wereldoorlog worden opgegraven. De snelweg A2 is daardoor een groot deel van de dag afgesloten... De afsluiting duurt waarschijnlijk tot 8 uur vanavond. De A2 is een belangrijke snelweg tussen het oosten en het westen van Duitsland. Vakantiegangers die vandaag richting Berlijn willen reizen kunnen beter om Hannover heen rijden. En dan nog het weer. Het regent op sommige plaatsen, maar in de middag klaart het op. De zon schijnt dan af en toe en het wordt zo'n 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 We queen, living alive life like a backstreet dream, telling the lies when the truth was clear, I think she knew what I wanted to hear, spin him around like a wheel on fire, walking on tightrope and love's highway, fatal attraction is where I'm at, there's no escaping me, I just want I'm lying BIMS. Drink some margaritas by of blue lights Listen to the mariachi play at midnight Are you with me? Are you with me? Drink some margaritas, watch me, blue lights. Listen to the Moriarty play at midnight. Are you with me? Are you with me? Beleef het ritme van Zandvoort, ook op internet.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 Souri d'après minuit n'en veut pas Si ce soir j'ai C'est ce soir Tu peux ouvrir fermer ma yeux C'est ce soir